9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De vier grote steden dreigen een akkoord met het Rijk over de opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning te verscheuren. als er niet meer geld op tafel komt. Dat schrijven wethouders van de Grote Vier in een open brief aan de ministers Plasterk en Dijsselbloem. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht spraken vorig jaar met het Rijk af dat ze 8000 statushouders zouden opvangen. Maar voor de huisvesting, scholing en integratie van die groep zijn volgens de steden honderden miljoenen euro's meer nodig dan het Rijk nu biedt. Artsen kunnen met een nieuwe techniek digitaal overleggen met collega's. In Utrecht wordt een proef gedaan met een systeem waarmee artsen onderling versleutelde berichten, foto's en video's kunnen versturen. Het systeem moet een veilig alternatief zijn voor bijvoorbeeld WhatsApp... De autoriteit persoonsgegevens zei eerder dat WhatsApp niet aan de eisen voldoet om gevoelige patiënteninformatie te versturen. De Braziliaanse regering heeft er vertrouwen in dat de afzettingsprocedure tegen president Rousseff het in de Senaat niet haalt. Dat zei de stafchef van Rousseff in een reactie op de tweederde meerderheid die in het parlement voor een afzettingsprocedure stemde. Rousseff ligt al tijden onder vuur, onder meer omdat ze zou hebben gerommeld met de begroting om tekorten te verdoezelen. Bijna vier op de tien gepensioneerden heeft niet genoeg aan hun pensioeninkomen, blijkt uit een enquête van oudere organisatie Anbo. Volgens de Anbo staat de koopkracht al acht jaar op rij onder druk, doordat pensioenen niet geïndexeerd of zelfs gekort zijn. Daardoor is de rekker uit, vindt de oudere organisatie. Vooral mensen met hoge zorgkosten hebben moeite om rond te komen. Het weer nog is in het noorden bewolkt, in het zuiden schijnt de zon. De bewolking trekt in de loop van de dag naar het zuiden. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op veel plaatsen worden de files nu snel korter. Maar niet op de A4 en de A13, want daar zijn zojuist ongelukken gebeurd. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar is het ook nog erg druk tussen Den Horen en Dorp, 12 kilometer en een half uur op onthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... gebeurde dus een ongeluk bij knooppunt Dorp. Daar zijn twee rijstroken dicht. De file is niet zo lang, want er zijn er nog genoeg over daar. Dan de A6 Lelystad Muiden... tussen Almere Stad en Muidenberg, 6 kilometer. De A10, de Ring van Amsterdam... bij knooppunt Nieuwemeer, 5 kilometer en een kwartier op onthoud. Op de A13 van van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 3 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 3 kilometer. Dan de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar 3 kilometer. Op de N246 Westgafdijk richting Beverwijk staat voor de aansluiting met de A8 2 kilometer file. En op de N520 nieuw Nieuwvinnen bij Hoofddorp 3 kilometer en een kwartier op onthoud.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 See you, Google. Het begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Deze single van uh, Michael Jackson en uh, Justin Timberlake. Door de Love Never Felt So Good. Zandvoort nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren naar je eigen omroep. ZFM met 24 uur per dag muziek en informatie. En wat gaan wij nu uur twee van uh, dit uh, programma allemaal doen, uh, Albert-Jan? Nou, tussen de muziek en het nieuws door volgen wij ook voor u uh, de halve finale in de FedEx Cup. En dan hebben we het over tennis. Nederland is te gast in Frankrijk, daar wordt de halve finale verspeeld. Het is ongemeen spannend in deze wedstrijd. De eerste set is naar Nederland gegaan... en in de tweede set was er vrij gauw een service break voor Nederland... maar dus Frankrijk brak gelijk weer terug. Dus de stand in de tweede set is 2 tegen 2. Wij blijven het volgen. Wat gaan we verder doen? Uiteraard rond de klok van half 4 de evenementenagenda... dus houdt u pen en papier bij de hand. We hebben uiteraard ook uh, tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan dit uur ook schakelen met het circuit... want daar is voor ons aanwezig Jonas Parson... want die is voor ons aanwezig bij, tijdens de stormloop... die de momenteel daar uh, ja, verlopen wordt, om het zo maar eens te zeggen. Uh, dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar je lokale zender, ZFM. Ja, het is wel mooi, hè? stormloop met die harde wind van vandaag. Ja, ja, ja, ja. Alsof ze het ervoor uitgekozen hebben. Zodat ik daar meer over van collega Jana Parson... die op het circuit aanwezig is. Eerst weer meer muziek. Wat dacht je van deze dansbare plaat van Felix? Hier is Shine. nodig, hè, die D.F.M.? Jorge Felix en Shine. Ja, zo dadelijk gaan we naar dat zwietende circuit toe. Ja, want die mensen die zweten zich rot. Zwaar, hoor, een stormloop. Daarover horen we veel meer van uh, collega Jonas Parson. Hij is op het uh, circuit aanwezig... ...tijdens deze editie van de stormloop op Circuit Park Zalvoorts. Maar eerst gaan we nog één plaat voor je draaien. Ja, Lekker reggae zo op de zaterdagmiddag. Vindt Willem ook wel leuk... Hier is Nicky Thomas en Love of the Common People. thuis zitten, denk je? Net, zo, net zoals ik nu. Ja, waarschijnlijk, ja. Kijk maar even op uh, www.zfm-live.nl En dan weet je ook hoe uh, Willem er zit. Net zoals Albert-Jan dus uh, achter de microfoon van CFM. Je de single van Nicky Thomas. Jawel, we gaan uh, live schakelen naar het circuitpark Zalvoort. Daar is uh, Jannes Parson. Goedemiddag, Jannes. Goedemiddag, uh, Rob. Hey, welkom in de uitzending vanaf het uh, circuit. Een uh, winderig uh, circuit tijdens de stormloop. Hoe krijg je het voor ja, elkaar? Ja. ja, hoe ik het voor elkaar krijg, dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat de wind uh, wat is wat gaan liggen. Uh, alleen de plaatselijk buitje nog steeds. Oké, okay. wat, uh, wat gebeurt er uh, vandaag uh, op het uh, circuit? Ja, we hebben een uh, obstacle run dat, uh, van uh, 5 of 10 mijl vandaag. En uh, die is vanmorgen vroeg al gestart. Om uh, 11 uur. En uh, er zijn een half uur geleden, tot drie kwartier geleden, zijn de laatste deelnemers begonnen met de run. En die komen zo uh, binnen. Waaronder uh, onze enige echte Kasper. Die doet mee? Ja, die doet mee. Dat is een hele verbazing, maar hij doet mee. <laughs> zo? Zo, onze Kasper. Maar vertel even voor de luisteraars die niet helemaal thuis zijn in een stormloop. Wat, wat, uh, wat, wat, wat kom je dan al onderweg allemaal tegen? Ah, we hebben heel veel obstakels en uh, een workout om te beginnen. Maar je moet ook zwemmen, uh, je moet over het vuur heen, door een modderpoel... Uh, de meest gekke dingen, door banden heen klauteren, over een muur heen klimmen... door de grindbakken heen, op elkaar schouders, nek, noem het maar op. Ja, Jonas, je bent de hele dag al op het uh, circuit aanwezig. Heb je ook al deelnemers gesproken? Hoe zij het vandaag ervaren? Ja, ik heb er een paar gesproken. Uh, ze waren hartstikke enthousiast. De 50 procent was echt helemaal back-off daarna. Dat is wel één wat zeker is. Maar uh, daarna wat lekker eten en drankje erbij... En, uh, ze hebben heel wat energie. Oké, okay, ja, ja. Tot hoe laat uh, gaat het vandaag uh, nog door? Ah, tot vijf uh, uur. En er staat hier ook iemand bij me van de organisatie. Dat is uh, Vincent. Goedemiddag, Vincent. Nee, goedemiddag. Uh, jij bent hier uh, op het circuit. of tenminste bij uh, Shifters. Werk je naar me aan? Ik werk zelf voor het sportmarketingbureau WSM. Wij organiseren samen met Chippers, organiseren we de stormloop hier op het circuitpark Zandvoort. Dat is jouw derde jaar nu of eerste? Ja, dat is de derde editie van de stormloop. We zijn drie jaar geleden gestart. Uh, nieuwe obstacle run. Uh, ja, op deze mooie, unieke locatie over het circuit. Over het asfalt, door de duinen heen. Uh, ja, eigenlijk alle mooie elementen van het, van het circuitpark gebruiken we voor deze obstacle run. Ja, Je neemt ook een heel groot stuk van de duinen mee natuurlijk. Het is niet alleen maar het circuit wat hier om gaat. Nee, nou ja, het gaat dus ook uh, om de duinen, om de tribunes, uh, het asfalt. Ja, eigenlijk overal gaan we overheen. We hebben een mooi parcours uitgezet van 10 uh, of 5 Engelse ML. Uh, ja, waarin de deelnemers niet alleen moeten hardlopen, maar ook heel veel obstakels moeten ondergaan. En uh, ja, het, het enthousiasme van de deelnemers is, uh, is echt altijd hartstikke mooi om mee te maken hier. Ja, dat hebben we net natuurlijk gemerkt. En uh, er zijn natuurlijk ook wat gevaarlijke uh, obstakels, want je moet ook over het vuur heen, heb ik uh, gezien. Ja, nou, we proberen altijd wel de veiligheid te waarborgen. De veiligheid staat bij ons echt, echt boven aan het, aan het lijstje. Uh, dus alle obstakels zijn uitgebreid getest en uh, 100% veilig. Uh, maar ja, de deelnemers moeten wel wat uitdagingen ondergaan inderdaad. Ze moeten over het vuur, ze moeten gaan zwemmen. Uh, ze moeten klimmen, klauteren. Uh, ja, eigenlijk uh, alles moeten ze proberen goed, goed door te komen... om een mooie obstacle race neer te zetten. Ja, nou, het is een hartstikke mooi evenement natuurlijk. Dit gaat al drie jaar zo doen nu. Het gaat nu al drie jaar zo lang. En uh, volgend jaar zijn we er sowieso weer aan elkaar. Ja, ik zou hem vast in de agenda zetten. Volgend jaar uh, april uh, komen we weer terug. En dan uh, organiseren we de vierde editie Nou, ik ben er sowieso bij. Bedankt je wel, Vincent. En bespreek uh, je al volgend jaar weer. Ja, hopelijk tot volgend jaar. En uh, succes met het aanmoedigen van je collega Kasper. Die, uh, die zal zo direct wel gaan finishen, denk ik. Ja, die wachten we zo uh, bij de finish op. Komt helemaal goed. Hey, uh, hartelijk bedankt. Helemaal goed. Tot ziens. Nou, Rob, tot zover het verslag van het uh, circuit hier. Ja, ik heb toch nog een vraag aan je, Jonas. Ja, dat mag. Hoeveel deelnemers zijn er vandaag? Oh, dan moet ik even vragen. Uh, hoeveel deelnemers hebben we ongeveer hier vandaag? We hebben precies uh, 2500 deelnemers. Zo, 2500. Ongelooflijk. En uh, nog een paar deelnemers uitgevallen? Uh, ja, er zijn altijd wel natuurlijk wat kleine ongelukjes die, uh, die her en der gebeuren. Maar het is, het is op één hand te tellen. Wat mensen die door de enkel zijn gegaan uh, schaafvonden. En maar geen, uh, geen grote calamiteiten. Ja, ah, dat is mooi. Hebben we nog vragen voor de rest? Nee, dat was hem. hem. Dank je wel uh, voor je verslag uh, daar, uh, Jonas. En uh, vang hem goed op, hè, collega Kasper. We gaan hem aanmoedigen, we gaan hem filmen en we gaan hem opnemen. Komt ja, helemaal goed ja we, zijn, we zijn trots op hem. Doe hem de groet ook voor ons uh, vanuit de studio van CFM. Dat zal ik doen. Hey, Dank je wel. en nog een uh, fijne middag daar op Circuit Park dat was Janus Parson, vandaag de hele dag aanwezig bij de Stormloop. Waar Casper Keurenson ook aan meedoet. Ongelooflijk. Nou ja, we zullen later nog wel een keer van hem horen hoe hij het heeft ervaren. plaat kunnen we mooi even kijken hoe het gaat met de Fed Cup, uh, Albert-Jan. Ja, uh, uh, dit, dit is druk, het is spannend. Uh, de eerste partij is uh, zojuist beëindigd. 6-4, 6-2 voor Nederland. Nederland leidt met 1 tegen 0. Dat zijn mooie berichten. Laten we hopen dat we de voorsprong uh, vol kunnen halen. Hè. Dat zou wel lekker zijn. Dat zou, zijn. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. We blijven de wedstrijd uiteraard voor u volgen bij Salford op zaterdag. Zometeen de evenement. Het is weer een hele stapel voor de neus van uh, Albert Jan. Dus ga er maar vast voor zitten. Maar eerst met je laser. Hier is. Uh, nee. De, de, de, hier is light it up. Hij gaat in één keer een andere plaats spelen. Goh. Nee, kom wel goed hoor. Cut like a hosta, baby Show them say you're wicked like that Dat was hem de single van Major Laser, Jordan Leidenop. Hij viel lekker mee zo op de zaterdagmiddag van CFM. Het is even na half vier, tijd voor de evenementagenda. Is het inderdaad weer zo'n grote lijst, Albert Jan? Ja, ik zou zeggen, ga maar even rustig zitten hoor. Ik ga erbij zitten. Oké, okay, goed, luisteraars hier en kijkers, hier is hij dan. Allereerst bent u nog van harte, tot 8 mei van harte, welkom in het Zandvoorts Museum. om daar de overzicht-tentoonstelling van Frans Molenaar te bekijken. Frans Molenaar groeide op in Zandvoort en via zijn vader kwam hij in de modewereld terecht. Hij vond de naam Molenaar in eerste instantie niet chic genoeg voor een internationale ontwerper. In Zandvoort heden alle visboeren Molenaar, zei hij ooit. Hij besloot toch eindelijk om zich in Nederland te vestigen en dankzij zijn royale leningen opende hij in 1967 zijn eigen coutelierhuis in het Amsterdamse Van Baarlestraat. Nog tot 8 mei de overzicht ten stonende van Frans Molenaar in het Zandvoorts Museum. Gaan we naar 17 april, dat is morgen dus. Dan is het tijd voor Culinair Rondje Strand. Maak kennis met de verschillende strandpaviljoens... tijdens de wijn- en spijswandeling op het Zandvoortse Strand. Het Culinair Rondje Strand is een leuke manier... om tijdens een frisse wandeling kennis te maken... met acht verschillende Zandvoortse strandpaviljoens. Bij elk strandpaviljoen krijgt u een gerechtje met bijpassende wijnen. Meer informatie kunt u uiteraard vinden uh, bij, op de website van culinair.com. Rondje strand, om het zo maar eens te zeggen. De kosten bedragen 49,50 euro. De website is www.wijnaanzee.net. www.wijnaanzee.net. En wilt u dus kennis maken met golven? Dat kan ook, want morgen vanaf half twee bent u van harte welkom op de Open Golf Zandvoort. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de golfclinic... voor beginners, uiteraard ook voor gevorderden. Iedereen is welkom. Kom naar onze open golfdag... en laat u verrassen en inspireren door wat zij u te bieden hebben. Neem uw buren, familie, vrienden en kennissen mee. U bent van harte welkom om te ervaren hoe mooi golf kan zijn. We sluiten de middag af om half vier met een kopje koffie... met wat lekkers natuurlijk en een prijsje voor de winnaars... van de putwedstrijd. En als u nog mee wilt doen, dan is het wel even raadzaam... om te kijken of er nog ruimte is... U kunt zich altijd aanmelden uh, door een e-mail te sturen aan... Uh, apenstaatje zonderland.nl. Morgen vanaf half twee tot half vier de open dag op de golf, Open Golf Zandvoort. En klassiek, liefhebbers, u mag hem eigenlijk niet missen morgen. Het Classic Concert is weer het hoorns Byzantijns koor te gast in Zandvoort. Dat begint allemaal om drie uur, de entree is vijf euro... En uiteraard hebben we het dan over de protestantse kerk... aan de poststraat 1 te Zandvoort. Dan gaan we naar 20 april, dan is het weer tijd voor de Peuterbiep. Alle peuters verzamelen, de peuterbieb... De peuterbieb, het is ook een nekkenbreker dicht. De peuterbieb, ja, is in april onder de van Koninginnedag... in de bibliotheek Zandvoort. Onder, onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Dat allemaal op 20 april van 10 uur s morgens tot 11 uur in de bibliotheek aan de Louis Davids Carré nummertje 1 te Zandvoort. Gaan we naar 22 tot het 24 april, want dan is het weer feest op het circuitpark Zandvoort... en dan heb ik het over de NKC Camper Experience. Op circuitpark Zandvoort is het op 22, 23 en 24 april een groot camperfestijn... het NKC Camper Experience. Een evenement voor gepassioneerde ervaren cam camperaars en voor nieuwkomers die het kamperen willen ontdekken... Dat allemaal van 22 tot en met 24 april op het circuitpark Zandvoort. En ook van 22 tot en met 24 april is het tijd voor de Havendagen. En de Havendagen wordt een jaarlijks terugkerend evenement... dat de haven van Zandvoort zelf organiseert. Deze eerste editie staat in het teken van Fruit de Mer. Dat allemaal de Havendagen. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af in de haven van Zandvoort. Strandafgang Paulus Lood, nummertje 9. De kosten bedragen 29,75 euro. En u kunt natuurlijk even naar de website gaan van de haven van Zandvoort, www.dehavenvanzandvoort.nl. Op 23 en 24 april is het tijd voor de Art Walk Zandvoort. En dat is uh, van kunst genieten. Van internationaal niveau verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort. Bij deze lente-expositie exposeren ook diverse bekende gastkunstenaars bij de leden van Zand, Kunst en Cultuur. Een drietal restaurants heeft een speciaal Art Walk menu. Dat kunt u allemaal terugvinden op, dan wordt het Zand en wordt ingewikkeld, www.facebook.com slash zandkunstencultuur. Zandkunst en cultuur. www.facebook.com slash zandvoortkunstencultuur. Dat allemaal hier in Zandvoort, The Art Walk. En als u dan op zondagmorgen zelf nog even wil wandelen, dat kan ook, want dan is er weer de traditionele tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. Dat begint om 10 uur en duurt tot half 12. Startpunt, als zo uh, dat u gewend bent, is natuurlijk weer uh, even kijken. De anytime. Anytime. anytime, de oude halt. Dank u, meneer Harms. Aan de burgemeester van Alverstraat, 108. Nee, het is op het circuit, lees ik hier. Ja. Kijkt u even voor de zekerheid. Oh nee, ik, ik kijk verkeerd. Nee, klopt. De anytime, de oude halt. Want uh, de 10.000 stappen morgenochtend van 10 tot half 12. En natuurlijk, zoals u het eerste uur hebt kunnen horen... Van, onze, van de gastheer Ton Ariensen... vanaf 4 tot 6 is er weer jazz aan zee morgen. En gastheer Ton Ariensen weet u dan weer twee uur... te boeien met heerlijke jazz. En wilt u daarna lekker een stukje kreeft eten? Dat kan ook, maar reserveren is dan wel gewenst. En dan hebben we natuurlijk over Talassa op het strand. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En het uh, evenement uh, Vintage at Zandvoort... is uh, afgelast vanwege het... Uh slechter weer en uh, dat betekent dat morgen ook de Rommelmarkt trouwens niet doorgaat bij parkeerterrein De Zuid. Ja, onze bruisende Willem die uh, luistert lekker mee uh, vanmiddag. Goedemiddag uh, Willem en uh, ja, de volgende plaat die gaan we speciaal voor jou draaien omdat het zo'n bruisende dag is hè, vandaag. Hier is een zingel uh, van Sting en Sing for the Day. Dus zo loop je gewoon fluitend deze dag door, hè? Jambo het is in ieder geval Sticks en Sing for the Day. En of we fluitend door de dag heen gaan. Ook geldt voor die 2500 deelnemers op het circuit. Nou, best wel zwaar, hoor, die stormloop vandaag... die daar de hele dag plaatsvindt. En ook onze collega Kasper is daar vandaag mee bezig. Vandaar ook dat hij een zo voor niet helemaal kon doen, hè? Nou begrijp ik hem. Hij ja. ook? Ja, nee, Heb je hem? Hij moest naar het circuit. Ja, zo is het. Lekker aan het werk daar en uh, lekker naar meedoen met de stormloop. Wil je trouwens de evenementagenda nalezen? Dat kan heel eenvoudig via de ZFM-app die je nu kunt gaan downloaden. In de vroegte van de morgen Sprak je zachtjes mijn naam En ik wist dat je me zeggen zou Dat de tijd was om.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 the near Said. I'm ready to close my eyes, steady.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 Krijgen we krijgen meteen luisteraars die uh, reageren al wat John, Van Is het hem nou wel of is het hem nou dit? Is het nou Peter Frampton? Uh, het is hem. Het is hem wel, hè? Ja, ja. het is hem wel. Alleen in een uh, andere uitvoering, hoor. met Show Me The Way. Elf minuten voor vier uur geworden bij Zalvoet op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag... En uh, ja, morgen hebben we een uh, salvert op zondag en daarin een speciale gast. Ja, want uh, morgen om tussen 4 en 5 zal aanschuiven onze Zandvoortse schrijverdichter Marco Termes. Dus morgenmiddag tussen 4 en 5 live bij ons in de studio. Want uh, eindelijk maar toch, hij heeft nationale erkenning gekregen. Onze Zandvoortse schrijverdichter Marco Termes krijgt eindelijk de landelijke aandacht waar hij zo lang naar verlangt. De Nationale Bibliotheek van Nederland in Den Haag heeft zijn roman Leven op Liefde en Dood aangekocht en in de collectie opgenomen. Het is voor mij een hele grote eer dat Leven op Liefde en Dood... in de collectie van de Nationale Bibliotheek van Nederland is opgenomen. Ik vond het een groot en positief nieuws toen ik van uh, mijn uitgever te horen kreeg. Zegt een dolblijde Marco Termes. Op deze erkenning heb ik gewacht, want nu kan iedereen in Nederland... mijn boek bij de plaatselijke bibliotheken lenen en lezen. Maar Termes heeft nog meer nieuws. Zijn nieuwste dichtbundel gaat ook uitgegeven worden... De gedichten in Puur Termes zijn zeer divers. Soms zijn het korte maar gevoelige gedichten en anderen zijn weer langer en geven meer informatie over de persoon Marco Termes. Ze zullen ook niet allemaal iedereen aanspreken, maar het geeft wel inzicht in de dichter Marco Termes. Soms ben ik ook eigen, enigszins depressief. Dan denk ik terug aan mijn ex-echtgenote en aan de scheiding. Ik hou nog steeds van haar en ook die gevoelens staan in dichtvorm in Puur Termes. Ook de vreselijke aanslagen in Parijs komen voorbij. Termes heeft zijn gevoelens en gedachten daarover op papier gezet. Ik was op 1 maart helemaal stuk, geestelijk volkomen kapot, aldus Marco. De dichtbundel puur Termes, is die uitgegeven wordt door uitgeverij Klapwijk en Keizers... is bij voorinschrijving voor een gereduceerd tarief aan te schaffen. U betaalt dan 14,50 euro in plaats van 17,50 euro... wat de bundel in de reguliere boekhandel gaat kosten... Intekenlijsten liggen bij Café 4, Café Neuf... Sheila's Broodjes, Café Laudan Hardy... en natuurlijk bij Strand Paviljoen Thalassa. En morgen gaan we natuurlijk uitgebreid... bij deze nieuwe gedichtenbundel van Marco stilstaan. En hij mag natuurlijk ook het, van het gedicht van de dag morgen... Ja, om kwart voor vijf. kwart voor vijf voor ons gaan verzorgen. Morgen tussen vier en vijf live in de studio... te gast Marco Termes. En wil je de gedichten alvast een beetje lezen... dat kan ook op CFM TV... Oké, okay, ja. Top. Op CFM TV hebben we het uh, gedicht. Ik zal uh, morgen weer een nieuwe van uh, Marco erop zetten. Dus kijk wel. gewoon even op kanaal 40, digitaal via SIGO. Voor de gedichten van Marco TMS. Morgen dus in de studio. Van 4 tot 5 bij Zofort op Zondag. Me. I met een boy last week, trying to run that game. Made it sound so sweet when he said my name. I said boy. Stop.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 Met a smart ass dude, Mr. Know It All. Think you got floored down to the formula. I'm like, boy, boy run that back. Pick a big IQ, but can you play that sex? Baby, baby,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 Ik zie als we kijken wat is dit nou? DJ Rian, hoor je. En Play That Sex. Alweer het uh, ene en laatste plaatje, nu twee van Zandvoort op zondag. Niet getreurd, zo ik naar het nieuws. En weer zaterdag. van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, die krijgen dat krijgen <laughs> we. Zometeen naar het nieuws en weer van uh, vier uur. Dan uh, zijn we er nog uh, één uur lang met Zandvoort op zaterdag. <laughs> zo is hij. Krijg tot zometeen En laatste voor het nieuws. En weer is deze van Windjammer en Tossing and Turning.